Dinsdag vielen in hetzelfde gebied ruim duizend doden bij een aardverschuiving. Op het strand van Katwijk is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het lijkt erop dat dit hetzelfde dier is dat eerder aanspoelde in België. Daar lukte het maandag pas bij de derde poging om het zes meter lange dier terug het water in te krijgen. Het kadaver wordt van Katwijk naar Utrecht gebracht voor onderzoek. Daar moet worden vastgesteld of het inderdaad om dezelfde dwergvinvis gaat. Voetballer Frenkie de Jong mist zondag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Hij heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten met lichte klachten die hij overhield aan de wedstrijd tegen Polen. Welke klachten de middenvelder heeft, zegt de KNVB niet. Ponskoos Ronald Koeman roept geen vervanger op voor de Jong. Het weer vanuit het westen opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 5 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen veel zon en af en toe wat wolken. Het wordt dan rond de 22 graden.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 Ik ga ze h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 FM ZFM 106.9FM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 Good idea. I I'd like that. To...